3 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De AEX, de index van de effectenbeurs in Amsterdam... is het jaar afgesloten op een slotstand van 354,5 punt. Dat is 6 procent hoger dan de slotstand van vorig jaar. Eergisteren bereikte de AEX met ruim 358 punten... de hoogste slotstand van het hele jaar. Eind mei stond de index nog maar net boven de 300 punten. De eindsprint op de internationale effectenbeurzen werd ingezet in december. Voor het eerst is het aantal daklozen in Nederland geteld. Het zijn er 18.000. Centraal Bureau voor de Statistiek heeft gegevens van opvangcentra... gemeentelijke basisadministraties, uitkeringsinstanties... en verslavingscentra naast elkaar gelegd en de overlap eraf getrokken. Zo is er deze verborgen groep in kaart gebracht. Door het onderzoek over een jaar of twee te herhalen... kan duidelijk worden of het daklozenbeleid effect heeft. Michail Godorkovsky gaat in beroep tegen de voordeling van 14 jaar... wegens witwassen en diefstal van olie. De advocaat van de voormalige Russische oliemagnaat zei... dat de voordeling niets met recht te maken heeft. Ook Godorkovski's tweede man, Lebedev, is in beroep gegaan. De twee veroordeelden kunnen op zijn vroegst in 2014 vrijkomen. Rusland heeft de internationale kritiek op de vonnissen opnieuw van de hand gewezen. Minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zei dat de Russische rechtspraak niet onder invloed staat van buitenlandse of binnenlandse autoriteiten. En als iemand dit vonnis niet bevalt, kan hij in beroep gaan, zei Lavrov. Bij de Harbour Bridge in Sydney in Australië zijn zeker anderhalf miljoen mensen bijeen om het nieuwe jaar in te luiden. Het is daar een uur geleden begonnen. Vroeg waren honderdduizenden mensen op de been om het beste plekje te bemachtigen voor het traditionele vuurwerk. Eerder op de avond was er in de haven van Sydney onder meer een botenparade. Christmas Island, in de Grote Oceaan, was de eerste plek op de wereld waar het nieuwe jaar werd ingeluid. En dat was om 11 uur vanochtend. Hawaii is de laatste plek waar het nieuwe jaar ingaat. En in Nederland is het dan al 11 uur morgenochtend. Het weer, vanmiddag en vanavond is het in grote delen van het land mistig. Rond de jaarwisseling is het vooral in het zuiden en oosten kans op zeer dichte mist. En ook is er in het binnenland kans op gladheid. Temperatuur ligt vannacht op of net boven het vriespunt. Morgen overdag is het ruilerig en wordt het 4 graden. Dit is Radio 1, de terugblik. Haiti is getroffen door een zware aardbeving. Is de hypotheekend aftrek een breekpunt? Daar gaat hij! Hij zit erin! Het is snijden! Het ziet er maar uit dat voor het eerst in onze geschiedenis de VVD de grootste partij van Nederland is. Het Radio 1-jaaroverzicht. Jan Mom en Jurgen van der Berg. Goedemiddag allemaal, welkom terug bij de terugblik van 2010. Live vanuit Café De Kroon in Amsterdam. We zijn hier tot vijf uh, uur uh, met uh, straks nog één liedje van Tim Krol. Hij gaat iets heel nieuws doen, nog nooit eerder op de radio vertoond. En uh, natuurlijk ook uh, weer cabaret van Justus van Oel en Ben Melers. En ik stel de gasten voor die zijn aangeschoven voor dit uur Lilianne Ploemen, partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid en Karline Kleijer... noodhulpcoördinator van Artsen zonder Grenzen. Zeven maanden zat ze in Haiti. Mevrouw Ploemen, gisteren hoorden we uw partijleider Job Cohen op deze zender... zeggen van, joh, uh, hoe die uitslag van de provinciale verkiezingen er ook uit gaan zien... ik blijf gewoon politiek leiden. Ja, dat heb ik ook gehoord ja. uh, Natuurlijk, want uh, 2 maart zijn ontzettend belangrijke verkiezingen. Uh, vooral voor Nederland. En uh, wij gaan uh, vanaf uh, 3 januari hard aan de slag en uh, campagne voeren. En weet je, um, de eerste maanden zal ook wel duidelijk worden... dat uh, dit kabinet naar Jan Modaal ongelooflijk in de portemonnee gaat raken. Uh, en hoe erg ik dat ook vind, um, dat is wel waar wij ons te weer tegen ja, moeten stellen. Nee, dat, ook, dat ging even over. Stel naar dat het heel slecht gaat, dat er een hele slechte uitslag komt... Kan Job Ken, dan wel gewoon blijven? Nou ja, kijk, dit heet geloof ik als dan vragen en ja. in de toekomst. Um, laten we gewoon eens even kijken. Op 2 maart zijn die verkiezingen. Ik heb echt vertrouwen in een heel goed resultaat. Niet alleen voor de Partij van de Arbeid, maar gewoon voor alle links- en progressieve partijen. Mevrouw Kleijer, uh, zat u in die tijd in Nederland tijdens de verkiezingen uh, hier? Of, uh, nee, ik in de zat in Haïti. Heeft ja. u ja. wel gestemd? Ik heb geprobeerd te stemmen, want ik vond het wel belangrijk. Maar mijn stembiljet kwam helaas te laat aan. Ah, ja. Want was het anders naar de Partij van de Arbeid gegaan? Wie weet. Dat was misschien net die ene zetel. Ja, dat heb ik bij heel veel mensen gedacht die dagen daarna. Die zeiden, ik had toch geen tijd om te gaan mijn biljetje kwijt. Allemaal opletten, beste mensen. Gewoon gaan stemmen. Stembiljet erbij houden. Moet je natuurlijk altijd doen. Een terugblik even nu op de verkiezingen van 9 juni. Het was natuurlijk een close call voor de Partij van Arbeid en de VVD. Met één zetel won die laatste partij. Het geluid van 2010. De campagne gaat beginnen. En we gaan voor de overwinning. Dat gaan we bereiken. Is de hypotheek de een breekpunt? En ik zeg hier in alle duidelijkheid, voor mij is het een breekpunt. Ik had niet gedacht dat hij dat zou zeggen. Nee, dat wist ik niet. Uiteindelijk heeft Balkenende dat punt naar buiten gebracht. En dat is voor mij een feit. Breakpunt? is dat voor mij de totaal van de woningmarkt. Ja, u wil het graag en de heren willen het hard tegenover elkaar. Breakpunt? Wel zo duidelijk. Ja, zeker. Geldt ook voor u. Nou, weet u meneer Balkenende, ik heb die misplaatste stoerheid van breekpunten van u niet nodig, omdat wij namelijk onze afspraak met de kiezer komen. Het is geen breekpunt voor de heer Rutte. Dat is de conclusie. Ik zit er zo een beetje aan te kijken. Ik denk, dit is een wedstrijdje verplassen. Ja. U bent het met elkaar eens. Geen U bent, nee, bent, bent lang in ondertrouw. En ik maak bezwaar. Ik maak bezwaar. Ik ben een sterker Nederland. Ik ben een beter Nederland. En zeker geen Paas-Nederland, dus ik hoop nou ook dat het CDA en de VVD een beetje kleur bekennen. Wij sluiten geen enkele partij uit, ook de uh, pvv niet. Ik uh, snap niet waarom de heer Rutte de keus nou niet kan maken. Want het is Wilders met zijn kop vol de tax, of D66... wat een verantwoord economisch beleid op de paars mogelijk wil maken. Dat geldt voor mijn partij, het CDA. Dat geldt ook voor de VVD. het geldt voor D66. Ik ben al blij dat ze zeggen dat ze willen hervormen. Dat geldt voor GroenLinks. Nou, u weet van mij dat ik de meest geloofwaardige coalitie, een progressieve coalitie vind. Zoals dus we het bal kennen met uw deze. Nou, ik heb liever een ander vriendje je op kan hebben. En dan lach ik vriendelijks terug. Wij zijn zeker niet elkaars grootste vijanden en tegende. Ideale coalitie. Nou, als we er nog een paar stemmen bij doen. Er zijn ook partijen die ja, veel minder uh, willen doen aan hervormingen. En dat is eigenlijk niet dat we kunnen gebruiken. Dat is eigenlijk het signaal dat vandaag is gegeven. Ik kan van de voorkeur geen chocola maken. Het is geen coalitie voorkeur. Het is een paniekreactie van de premier. Van een tot op het bot van deel CDA. En ik ben een beetje de weg kwijt. In Nederland kiest geen coalities. We moeten niet de plus verdelen voor de verkiezingen. Het is de verkeerde volgorde. Welke drie partijencoalitie is wat u betreft het beste voor onze economie? En u dacht dat ik dat hier ging zeggen? Ja. Het is een goede vraag, maar ik ga voor dan antwoorden. Welke dan drie partijen, meneer Balken? U kijkt zo Oké. Okay. Kijk, het lijkt mij op zichzelf is het is is het natuurlijk een goede gedachte of het of het al lukt? Oh, dat is dat is hij lacht er zo niet bij. Ja, ja kom keer. Ja, meneer uh, ik ga hem niet en en de komt zo. Ik heb ik eigenlijk alleen bedoeld te zeggen: u kijkt me lief aan, maar ik geef uh, geen, geen ander antwoord. <lacht> dat was, eigenlijk het, dat was het, uh, het oogmerk. En ik heb ook gezegd, uh, vandaag al tegen journalisten: van uh, als mevrouw vrouw twee weken zich onheus bejegen voelt, dan zal ik graag een excuus aan. ...dat wij met de maatregelen die wij nu in deze periode nemen... ...dat wij daarmee de hele problematiek van 30 miljard oplossen. Zo laat in de campagne ineens met zo'n verhaal komen... ...komt het mij een beetje paniekerig over. Ik was verrast. En we doen het bovendien op een manier die erop toe leidt... ...dat de koopkracht dat we die handhaven... Hoe kan ik dat nou beloven? Als je zegt dat de VVD met 30 miljard de hele economie kapot bezuinigt. En hij past zijn plannen ook nog eens aan, na het partijcongres. En twee weken later ga je datzelfde zeggen. Dan, dan vind ik dat een enorme verrassing, ja. Eigenlijk geeft de heer Cohen alleen maar meer geld uit. Kennelijk is er toch enige onzekerheid over hun financieel profiel. Ik vind het een beetje paniekvoetbal. Ik vind het verkeerd dat ik uh, opdracht heb gegeven... om op, op deze manier door te laten rekenen aan de CPB. En uh, dat had ik niet moeten doen en het leidt er nu ook toe dat de discussie over iets gaat waar het helemaal niet over zou moeten gaan. Want waar het in dit verband de discussie over zou moeten gaan, dat is over de AOW en, de, en het moment waarop die leeftijdsverhoging plaatsvindt. De helft van die 1200 euro zit in de hogere uren. Als die gaat gebeuren, dan weet ik niet hoe het met mijn kinderen moet dat leidt ertoe dat een bijstandsmoeder straks onder het armoedeniveau zakt. is geen bijstandsmoeder bij de BVD, meneer Cohen, die onder de armoedegrens zat. Oh, een bijstandsmoeder gaat er bij u 300 euro op achteruit. Ik kan nou in tranhuid uit denken van... Weet je, 15 euro in de week, dan... Nou ja, dan kan ik twee pakken met zegel ervan kopen. Ik maak bezwaar tegen wat u hier doet. Ik weet niet wie zulke beslissingen neemt of snapt. Ik bedoel, dan krijgen we gewoon echte de terug hier. Wij hoorden vanmiddag dat deze berekeningen werden gemaakt. We hebben de grootst mogelijke moeite gedaan om de berekeningen ook los te trekken. Ja, als je 15 uur in de week hebt. Dat klopt werkelijk helemaal niets van. Het is zeer tendentieus. denk ik dat. Dat kan gewoon niet. Als, het, als die situatie moeilijk is, dan wordt naar mevrouw Kroes gekeken. Kijk, volgens mij is het zo'n premier, die moet altijd premier willen zijn. Als het moeilijk is en als het makkelijker gaat. Maar niet op een gegeven moment zegt het is moeilijk en dan komt mevrouw Kroes. Dat betekent dat dat u ook bereid zou zijn om eventueel premier te worden van Nederland? Zullen we eerst even kijken of we die weer kunnen schieten? Ik hoor u geen nee zeggen. U hoort mij zeggen dat uh, de belangrijkste dingen eerst en dat is de verkiezing. Tijdens het premiersdebat noemde Job Cohen mij een gevaar voor de rechtsstaat. Hij speelde keihard op de man. Niet onze partij, maar de Partij van de Arbeid is een gevaar voor de rechtsstaat. Die stelling dat er halt moet worden geroepen tegen de islam is onjuist. Er moet er halt worden ingeroepen tegen radicalisme. En meneer Cohen, hoe kan het dan dat deed ik nu al bijna zes jaar lang bij ieder publiek optreden. Ook nu terwijl ik tegenover u sta. Een debat moet voeren met een kogelvrij vest aan en u niet. Bij ons is de partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid, Lilian Ploemen. Uh, ja, dit laatste, he, Cohen zette hem ruim in, zou je zeggen. Uh, zei dat Wilders en zijn PVV een gevaar waren voor de rechtsstaat. Uh, ja, dat klopt. Um, en uh, vervolgens uh, typeerde uh, de reactie van Wilders, denk ik, typeerde wel ook uh, de campagne. Um, er werd voortdurend uh, heen en weer gepingpongt op een redelijk verbeterde toon. En um, de mensen waar het over ging, die raakten toch wel een beetje uit het zicht. Maar daar en, deed Cohen dus ook al mee. Uh, nou, Denk ik in, in heel die campagne. Um, ik denk wel dat het heel erg verstandig van Job Cohen was uh, dat hij um, opstond tegen um, de politiek van Geert Wilders. Niet tegen de persoon van Geert Wilders, maar de politiek van Geert Wilders. Dat is natuurlijk ook wat je in een campagne uh, moet doen. Maar het ging, zoals ik al zei, dat hoorde ik ook in die fragmenten. Um, ik zeg het Emiel na. Uh, ik vond het soms ook een beetje een wedstrijd verplassen terwijl het er echt over zou moeten van alle gaan. Kant. Wat doe je van men voor mensen? Ja. En um, het lijkt mij ook heel goed als we de komende campagne het meer zullen hebben over... wat betekenen nou de keuzes die je politiek maakt... gewoon in het leven van maar, mensen. Maar dat horen we al zo lang bij de Partij van de Arbeid. Uh, we hadden van de week in .nl ging het ook nog over... Hè, naar aanleiding van het bericht dat, uh, dat er weer vertrouwen in de politiek aan het, aan, dat dat aan het toenemen is. En dan zeggen mensen over de PvdA... Van, ja, we horen maar niet wat hun verhaal nu is. Wat, wat de concurrentie dus wel goed voor elkaar heeft. Ken. Nou ja, kijk... Um... Wij hebben, denk ik, uh, een heel eerlijk verhaal. Omdat, um, kijk, ook als de Partij van de Arbeid uh, in de regering had gezeten... had er bezuinigd moeten worden. Laten we daar, gewoon, laat daar geen misverstand over bestaan. Ja, miljard, he, hoorden we net nog. Uh, nou, dat is, uh, was de lange termijn, dat was het ja. in 2015. Maar hoe dan ook, er had bezuinigd moeten worden. Um, maar het gaat er natuurlijk om hoe vul je die bezuinigingen in. Um, en dat verhaal, dat is het verhaal van de Partij van de Arbeid. Maar dat is kennelijk niet goed via... bij de mensen aangekomen. Nou ja, we zijn de tweede grootste partij in Nederland. En dan zegt inderdaad... Ik had liever eh, dat het net iets beter was aangekomen. Want dan waren we de grootste partijen geworden. En hadden we, wel, hadden we dus andere keuzes kunnen maken dan waar, die nu Waar is dat fout gegaan? Ja, dat is altijd. Kijk, um, het was een, een nek aan een nek race um, die laatste weken. Um, we hebben denk ik, in de campagne is niet alles goed gegaan. Ik bedoel, daar hoeven we verder ook niet uh, al te ingewikkeld uh, over te doen. Uh, de campagne van Mark Rutte was een hele goede campagne. Um, en ik denk dat uiteindelijk de urgentie um, dat we er onvoldoende in geslaagd zijn om de urgentie op tafel te leggen van, wat krijg je als je voor rechts kiest en wat krijg je als je voor links kiest. En mensen maken zelf een afweging in het stemhokje. Maar goed, ik bedoel, we, hebben, we zijn niet de grootste partij. Dus we hebben dat gewoon niet goed genoeg zat dat gedaan. Zat het dan ook in de persoon van Job Cohen? Want eerder van de week zei Frans Lomans op Radio 1... dat is de hoofdredacteur van Nieuwe Revue en, en Panorama... die zat in onze mediaforum. En die zei, Cohen was even een paar dagen... was hij uh, de politicus van 2010. Bij voorbaat al. En daarna is het eigenlijk een mislukking geworden. Nou ja, ik vind het helemaal geen mislukking. Uh, maar ik ben het wel eens met wat hij zegt... dat de verwachtingen enorm hoog gespannen waren. Uh, Job Cohen zei zelf laatst in een interview... Ik werd gelanceerd alsof ik onze lieve heer zelf was. En dat ben ik niet. Um, en ik denk dat de verwachtingen ook terecht hoog gespannen zijn. Want uh, Job Cohen is een goed politicus, een goed bestuurder. En ja, hij is de belichaming van de Partij van de Arbeid, van die idealen. Um, dus wat dat betreft denk ik dat uh, zijn rol in de campagne... dat zijn persoon voor heel veel mensen... inderdaad staat voor de verbinding die we ja, nodig maar hebben. Maar u zegt, we hebben eigenlijk verzuimd om aan te geven... wat krijg je als je voor links kiest en wat krijg je als je voor rechts kiest. En doet de Partij van de Arbeid dat nu wel dan? Um, ik vind van wel. Ik vind, we zijn nu, uh, geloof ik, het kabinet zit een maand of drie. Het wordt langzaamaan duidelijk welke maatregelen zij willen gaan nemen. Het gaat, bedoel, uh, je mag inderdaad tien kilometer harder rijden op de snelweg. Nou, bedoel, dat levert verder allemaal niet zoveel op. Maar wat heel veel kost, is dat bijvoorbeeld veel mensen met een uh, handicap... Uh, thuis gedwongen thuis komen te zitten. Um, en maar dan zegt daar... u eigenlijk vooral, wat krijg je als rechts regeert? En niet, wat krijg je als de PvdA gaat regeren? Nou, dat hebben we natuurlijk in de campagne uh, wel verteld. Um, maar nogmaals met één zetel minder geëindigd, dus net niet goed genoeg. Maar daarom vroeg ik, doet u het nu beter? Uh, dat gaan we zeker doen, ja. Want ik uh, kijk, we hebben de provinciale statenverkiezingen natuurlijk 2 maart. Wat daar ontzettend belangrijk uh, van is, is dat provinciale staten natuurlijk zelf... allerlei maatregelen uitvoeren in de provincies. Uh, maar dat zij ook de Eerste Kamer kiezen. En we maar hebben dat de afgelopen zeggen, week want, want gezien... Want het eerste wat u zegt, dat interesseert volgens mij helemaal niemand. Uh, maar het gaat vooral over die Eerste Kamer natuurlijk, die uh, uiteindelijk uh, gevormd moet worden. Het gaat natuurlijk over de Eerste Kamer, maar het gaat ook over de provincies. Kijk, uh, als je in Noordoost Groningen woont of je woont in kerkraden in Zuid-Limburg, dan is het ontzettend belangrijk wat die provincie voor je doet. Ja. Want dan hoor je in een gebied waar scholen te klein worden om te blijven bestaan. En waar geen bibliotheek meer is. Dus ik bedoel, dat doet er toe. Ja. Maar u heeft gelijk. En er staat dit keer natuurlijk um, ja, nog meer op het spel. En, en u zegt en we, do we doen het nu kamer. anders, we doen het nu beter. Maar uh, het begint alweer gelijk heel slecht met die, met die manifestatie waar de handen niet echt voor op elkaar komen. Nou, uh, ik vind dat nogal meevallen. Um, we hebben uh, op 16 januari is de manifestatie in de Brakke Grond. Uh, het Vlaams uh, Blok heeft overigens uh, bezwaar gemaakt, uh, kon Zien, ik lezen. Ja, ja um, volstrekt uh, onzin natuurlijk. Um, uh, dat, uh, de Brakke Grond is er voor alle Vlamingen en alle Nederlanders van goede wil, zal ik maar zeggen. Uh, dus 16 januari in de Brakke Grond. Uh, de SP en GroenLinks doen mee en een aantal maatschappelijke organisaties hebben zich ook al gemeld. hebben een aantal van hun benaderd. Uh, er doen allerlei communisten, co columnisten. <laughs> <hieriging> <hieriging> en communisten <hieriging> ook gelukkig. Nou. Ja, die hebben, ja, die konden we niet meer vinden. Ja. Uh, Columnist en cabaretiers mee, dus ja. ik denk het wordt echt een, een vrolijke Willem manifestatie Vermeend... om te laten zien dat het een ander Nederland kan zijn. Willem van Meent, toch PvdA-prominent, ja. uh, ja. die zei van uh, het is alweer helemaal verkeerd, want het gaat nu alleen nog maar over die agenda, want daar stonden organisaties op die zelf nog niet eens wisten dat ze mee zouden doen. Het gaat niet meer over de inhoud, en, en daarmee is het eigenlijk al een mislukt uh, verhaal. Nou, uh, Willem van Meent ken ik als een uh, optimistisch uh, mens, dus uh, hij is en realistisch, wel erg... Uh, uh, nou, dat... Uh, hij en ik verschillen daarover nog alles van mening. Uh, maar ik denk dat dat niet waar is, want het gaat wel degelijk over de inhoud. Want die manifestatie die gaat over welk land willen wij nu met elkaar bouwen. Ja, maar het is toch slecht dat de, dat de AMBO in dat rijtje van deelnemers ja. wordt terwijl ze niet, zelf niet eens hebben gezegd dat ze meedoen. Ja, en dan nou, gaat het daar weer over. Ja, dat is natuurlijk wel jammer. Kijk, de AMBO is nog steeds natuurlijk van harte welkom. We hadden nog geen definitieve toezegging, dus we waren oh. zelf iets te enthousiast. Uh, maar laten we zeggen, um, uh, dat hebben we nu deze week, um, is dat gebeurd, we hebben de manifestatie aangekondigd. Uh, en daar, op die manifestatie zal het zeker over de inhoud laten ja, Zeker over de inhoud gaan. En het gaat dan ja. ook niet alleen over de Partij van de Arbeid. En het gaat ook niet alleen over de nee, politiek. Precies, want het wat, gaat wat, veel breder. Waar het over gaat is natuurlijk in hoeverre ook de Partij van de Arbeid erin slaagt om een alternatief te bieden en ook een, een linksblok te vormen. Want de voorbeelden die Jurgen ook net noemt... die zijn natuurlijk toch een beetje illustratief... voor het feit dat dat maar niet wil lukken. Het laatste, dat linkse blok vormen. Ja, nou ben ik een optimist van nature, zoals u merkt. Maar daar zit ook absoluut realisme in. Want u heeft ook... in de kunnen lezen dat uh, de Partij van de Arbeid en GroenLinks met elkaar in gesprek zijn... om op een aantal punten uh, gezamenlijk uh, richting die provinciale staatsverkiezingen te gaan. Lijstverbindingen, maar ook inhoudelijke punten. En daar, daar gaat het natuurlijk over dat je met elkaar... Uh, dat linkse progressieve blok sterker probeert te maken. Vooral het progressieve blok? links en progressief. Kijk, dat is voor, dat is een, uh, dat is voor mij hetzelfde nee, natuurlijk. Mevrouw uh, Halsema, uh, uh, toen ze nog partijleider ja, was bij GroenLinks... zei van, ja jullie moeten eigenlijk eens een keer kiezen... Uh, of je voor de meer progressieve kant van de Partij van de Arbeid kiest... of de meer conservatieve kant, die meer tegen de SP aan scheurt. Ja, kijk, maar het wezenskenmerk van de Partij van de Arbeid is dat al die mensen, of ze nou wat conservatiever zijn... wat progressiever, of ze nu in de haven werken... of op de universiteit. De Partij van de Arbeid verbindt die mensen, verbindt ook die belangen. Verbond en, misschien? Nou, nee, dat vind ik niet, want eh, ik kom heel veel in het land... Eh, bij onze partij, maar ook allerlei andere bijeenkomsten. En in die zalen zitten al die verschillende mensen. Is de Partij van de Arbeid nog een volkspartij? Vindt u? Ja, ik vind van wel. Um, nogmaals, ik, ik zie al die mensen, ik ken er veel. Um, en je merkt ook... Ik woon zelf in Amsterdam-West, uh, in Slotervaart... waar ook een vrij gemeleerde uh, groep mensen bij elkaar echt iets van probeert te maken. Uh, en dat is ook wel zoals de Partij van de Arbeid eruit ziet. Uh, van hoog tot, ik, ik tot ik laag, tot is niet ingenomen wit. door de PVV en de SP inmiddels? Um, ik denk dat... Um, uh, een deel van de mensen die vroeger bij de Partij van de Arbeid hoorden... Uh, nu SP en PVV stemmen. Um, dat dateert al van nou ja, bijna tien jaar geleden. Um, het zijn wel onze mensen. Het zijn ook wel de mensen waarvoor ik um, nou ja, in de politiek ben. En, omdat en, ik denk, en, uh, ja. en ik zou ook heel graag... Uh, en, en dat is natuurlijk de overtuigingskracht... die wij uh, de komende jaren ook weer gaan aanwenden... Um, Weet je, voor heel veel mensen is het ontzettend belangrijk... de komende periode om te houden wat ze hebben. Het hoeft niet eens beter te worden. Het is al een gevecht om te houden wat je hebt. En daarom gaan ze daarom, naar de SP. En daarom staan wij aan hun kant. Omdat je soms, om te kunnen houden wat je hebt... moet je de dingen ook durven veranderen. Maar als dat ook van deel uw mensen zijn... waarom wil u dan niet samenwerken met die SP? En We werken natuurlijk ook samen met de SP. Dat ziet u in het parlement. We hebben ook op een aantal onderdelen gezamenlijke tegenvoorstellen nou, u, ingediend. U, u begrijpt wat ik bedoel. Want ja, de SP is ook op onze manifestatie... Ik bedoel, is altijd maar een open in mijn uitnodiging. Imel Roemer heeft hele verkiezingscampagne groepen laten we nou de armen uh, om elkaar heen sluiten. En, en daar werd wel van gezegd... ja, goed, dat is allemaal leuk. Hij werd zelfs af en toe een beetje daarom uitgelachen. Um, en, en, en nu ineens is de noodzaken wel kennelijk. U, had, u bent te laat daarmee. Uh, het is nooit te laat voor een verstandig uh, initiatief. Ik denk dat, um, dat zie je in de Tweede Kamer. Dat heb je ook in de Eerste Kamer gezien de afgelopen weken... waar echt de brede oppositie zich verenigd heeft op een aantal punten. Um, met een kabinet dat er nu zo'n rechtskabinet dat zulke asociale maatregelen gaat nemen... Eh, vind ik inderdaad dat we het aan elkaar en aan onze mensen verplicht zijn... om zoveel mogelijk samen te werken. Dus dat is wat we aan het doen zijn. Karin Kleij, jij was uh, tijdens de verkiezingen in uh, Haiti dus. Ja. Want daar was ook het nodige te doen natuurlijk. Je hebt uh, net al uitgelegd dat je geprobeerd hebt te stemmen. Dat lukte niet. Heb je wel die, die campagne nog een beetje gevolgd daar vandaan? De campagne niet echt... Uh, wel de nasleep ervan. Het hele formatiedrama, dat heb ik wel enigszins kunnen volgen. Maar hoe is dat als je dan daar zit en dan, en dan zie je waar wij eigenlijk... Met, met dingen op de millimeter ons mee bezighouden hier? Nou, inderdaad. Je, je leest op internet een beetje de koppen van sommige artikelen. En het zegt je weinig. Je kan het niet zo goed plaatsen. Ik heb het ook andersom gezien toen ik in Darfur zat in 2004... en het tsunami plaatsvond in Indonesië. Daar heb ik gewoon weinig van meegekregen. Want je zit zo in je eigen wereld daar. Ja. is Nou uh, ja, die machinaties tussen die partijen, met name zijn ook moeilijk te volgen als je in Nederland zit hoor, trouwens. Ja, dus maar, dat maar kijk, um, ik, ben, eh, ik ben zelf ook werkzaam geweest in ontwikkelingssamenwerking. Dus ik herken zeker. heel erg dat gevoel hè, dat je. En je moet daar ook 100% gewoon bezig zijn met wat daar gedaan ja, moet worden. Ja. Tegelijkertijd zijn de keuzes die hier gemaakt worden natuurlijk wel tamelijk belangrijk. Ik bedoel, dit kabinet hakt ook flink een ontwikkelingssamenwerking. Dus in die zin is het natuurlijk wel relevant, um, maar is het soms... als je tot kniehoog in uh, het vuilnis staat in uh, port au prince kan ik me heel goed niet? voorstellen dat je dat niet zo ziet. Ja. Nee. Toch is het opvallend, uh, Jurgen refereerde net ook al even... aan het onderzoek waaruit blijkt dat het vertrouwen in de politiek uh, toeneemt... Hè, vooral bij uh, VVD en PVV-kiezers... en dat de mensen ook zich helemaal niet zo druk maken... als het gaat om bezuiniging op cultuur of, u noemde het net, ontwikkelingshulp. Ja, dat kan. Veel meer over hun eigen situatie. Ja, mensen hebben ook gelijk als ze zich zorgen maken... over hun eigen situatie. Ik bedoel, dat doen wij allemaal. Um, en tegelijkertijd denk ik dat... Um, uh, ook ontwikkelingssamenwerken... gewoon eens omkijken naar die ander... Um, ook heel erg belangrijk is. En als je ziet wat er de afgelopen... Hè, tijdens de ramp van Haiti... hoe gul mensen weer gegeven hebben... Uh, dan blijkt dat gewoon alle Nederlanders... inderdaad op hun eigen portemonnee letten... maar ook altijd bereid zijn om, om iets geven. voor een ander over te hebben. Ja. U had natuurlijk onder andere bezuinigingen op ontwikkeling zullen kunnen voorkomen als u zelf had geregeerd. Uh, dat is niet gelukt. Opmerkelijk was deze week nog een opmerking, vonden wij althans, van Anke Bijlenveld van het CDA. Die zei uh, het CDA had eigenlijk liever een middenkabinet met VVD-CDA aan Partij van de Arbeid gewild dan het huidige minderheidskabinet. Ja. Was u verrast toen u dat hoorde? Um, nou, mij verrast heel weinig meer uh, al die maanden Naar wat, wat er allemaal uh, gezegd wordt over uh, hoe het in die formatie is gegaan. Er komen allerlei verschillende mensen blijken ineens voorkeuren te hebben... waarvan je denkt, nou, weet je, had dat dan toen gezegd? Ja, want eigenlijk dacht je um, op een gegeven moment dat CDA's en PvdA's... elkaars bloed wel konden drinken. Ja, nou weet je, ook dat vind ik een beetje onzinnig. Uh, zowel uh, Partij van Arbeid als CDA zijn gewoon verantwoordelijke politici. Kijk, en uh, je kunt wel zeggen uh, dat het soms wat schuurt en wat wringt. Maar dat, nou, zo is het nou eenmaal. Dat is zacht uitgevoerd. Maar het laten we, feit is gewoon dat de VVD gewoon niet uh, uh, aan Paars Plus wilde beginnen... Um, en we hebben er nee, alles Co aan gedaan. Maar Corrin wilde niet dat middenkabinet. Nou, wij hebben gezegd dat als de VVD um, uh, niet... En die sloeg een aantal piketpalen. Hè, de villa niet afschaffen. 18 miljard bezuinigen. Eh, niks doen aan het fileprobleem. Want de kilometerheffing kon niet doorgaan. En hij zou die piketpalen, zoals hij ze zelf noemde... meenemen naar welk ander kabinet dan ook. En wij konden ons natuurlijk niet zo goed voorstellen... dat je daar in het ene kabinet, in de ene coalitie... wel mee akkoord kunt gaan. En in het andere niet. Mm. En, en nogmaals, natuurlijk terugkijkend... Maar voelt, uh, maar voelt u zich dan ook... Door het CDA een beetje in de steek gelaten op dat punt? Want die zeggen dus nu allemaal van... ja, we hadden liever toen dat, dat kabinet gehad. PvdA, eh, CDA, VVD. U zegt daar heb ik toen niks van gemeld. Nou ja, ik, ik voel me verder niet zo in de steek gelaten. De dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. Uiteindelijk nogmaals eh, denk ik dat het vooral de VVD is... die dit rechtse kabinet wilde. Het CDA wilde dat rechtse kabinet ook eh, graag. Eh, vanochtend nog een interview in het NRC met eh, Lubbers... Eh, die natuurlijk een eh, rol in dat formatieproces speelde. Eh, die dat ook eigenlijk heel... Die zegt, ja, ze wilden het, dus het kwam er. Um, en, um, en zo is het gegaan. Hebt u het interview in de Telegraaf nog gelezen met uh, Geert Wilders? Nee, dat heb ik nog niet kunnen lezen. Hij nee. wordt premier bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Zo, nou ja, zo stellig zegt hij het niet, maar sluit het niet uit. Uh, we zullen eerst eens even 2 maart uh, laten merken... dat er een progressieve linkse meerderheid in dit land is. Dat gaat gebeuren, denkt Dat Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd, ja. Uh, en uh, dan, dan zullen Bart we nog wel eens uh, even zien... wat dat betekent voor dit kabinet. Ze hebben het nu al heel moeilijk moeilijk gehad de afgelopen weken met relatief kleine uh, ingrepen. Uh, dus ik zou zeggen, uh, wacht 2 maart maar af, uh, dan zien we wel weer even verder. Ja, nou ja, als je naar de huidige peilingen kijkt, wijst dat er niet op dat de links uh, daar een meerderheid gaat halen. Um, het uh, linksblok, of het progressieve blok, uh, is de afgelopen maanden gelukkig weer wat groter geworden. De campagne moet nog beginnen, uh, dus ik heb daar alle vertrouwen in. Ja, maar alleen Bart wordt de lijsttrekker hè, voor de Partij van de Arbeid. Klopt, ja. Nou, ja. Ze wordt een, voorgedragen. Een echte als, nou, Officieel op 29 januari wordt ze voorgedragen. Dat is absoluut een stemmetrekker. Ze is een hele goede vrouw. Uh, staat met uh, twee benen op de grond. Uh, doet bijvoorbeeld heel goed werk voor de zonnebloem. Uh, weet je, dat gaat soms... Uh, de zonnebloem staat wat mij betreft wel symbool voor... wat heel veel mensen in dit land doen. Gewoon een beetje omkijken naar elkaar. Ja, dus uh, alleen dus gaat uh, samen met ons campagne voeren. Maar er zal toch ook vooral door de fractievoorzitters worden gedebatteerd, Zeker met het oog op de Eerste Kamer. Is Cohen klaar voor? Uh, zeker. Er wordt zeker, denk ik... Uh, gedebatteerd door de fractievoorzitters. Ja, het, no het worden dat... natuurlijk toch een beetje nationale verkiezingen. En Job Cohen is daar klaar ja, want voor. Dat, dat was toch tijdens die vorige verkiezingscampagne niet zijn sterkste punt. Hè? Dat debatteren, dat, dat haantjesgedrag een beetje. Nou, het lijkt mij een compliment waard aan een man... als je zegt dat hij geen haantjesgedrag vertoont. Deze, we hebben een hele feministische uitzending vandaag. <lacht> ja, dat is zo. Kaline Kleijer <lacht> zit hier aan tafel. Daar gaan we zo direct mee praten over Haiti. Tot zover eh, voor dit moment even de Partij van de Arbeid... met eh, mevrouw Ploemen. En nu weer de hoogste tijd voor onze fantastische, uh, dit jaar denk ik... de meest succesvolle, nou ja, je betwijfelde zelf of het zo was. Caro Emerald was ook succesvol. Ik bedoel maar te zeggen dat Tim Knol weer gaat zingen. APPLAUS I don't need the love, you know If it's right in my lap, I'll pick it up I don't need it, no I don't need the love, my friend I haven't been close that much, I know Still, I'm pretty sure The fire of love is the missing part The way they expect me to be The kind of love that I don't even know The fire of love is the missing part Laatste middag, uh, hier met een uh, liedje dat hij volgens mij nog niet eerder op de radio heeft gedaan, zei hij net uh, tegen me. Uh, Fire of Love, zo heette Tim. Dank en succes in 2011 en al die jaren daarna natuurlijk. Um, straks uh, gaan wij terugblikken op uh, een grote ramp dit jaar, de aardbeving uh, in Haiti. Dat, uh, dat doen we zometeen, maar eerst naar uh, het NOS Journaal. Hier is Mark Visser. Radio 1, het NOS Journaal. Tussen Brazilië en Italië is een diplomatieke rel ontstaan... over een voormalige Italiaanse terrorist. De Braziliaanse president Lula heeft de extreem-linkse Cesare Battisti... op de valreep van zijn presidentschap uh, asiel verleed. De Italiaan werd in 1998 in Italië bij Verstek tot levenslang veroordeeld... voor zijn betrokkenheid bij vier politieke moorden. Italië is woedend over Lulas besluit... en heeft meteen zijn ambassadeur teruggeroepen. De Nationale Recherche heeft in Arnhem een partij van 130 kilo heroïne onderschept. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 3 miljoen euro. Er zijn drie mannen en een vrouw opgepakt. De CBS heeft voor het eerst het aantal daklozen in Nederland geteld... en het zijn er 18.000. De gegevens van opvangcentra, gemeentelijke basisadministraties... uitkeringsinstanties en verslavingscentra zijn naast elkaar gelegd... en de overlap is er vanaf getrokken. Over twee jaar wordt het onderzoek herhaald... om te zien of het daklozenbeleid effect heeft. En de ax index is dit jaar geëindigd op een slotstand van 354,57... en dan 6 hoger dan vorig jaar... Eind mei stond de index nog maar net boven de 300 punten. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ABB Verkeersinformatie. In het hele land komt de plaatselijke dichte en soms zelfs zeer dichte mist voor. Lokale wegen zijn nog hier en daar wat glibberig. Zwaar file op de A12 Utrecht naar Arnhem. Er is namelijk een vrachtwagen tegen een boom aangereden in de buurt van Veenendaal West. Het op de A12 nu 6 kilometer file. De rechterrijstok is daar dicht. Dit is de terugblik met Jan Mon en Jurgen van den Berg En uh, Café De Kroon in Amsterdam aan het Rembrandtplein, daar is het te doen. We zijn tot vijf uh, uur hier en als we kijken naar 2010... dan was dat zeker ook het jaar van Edward Gal. Hij werd daar straks even genoemd toen we met Erika Terpstra spraken. Hoe kijkt uh, Edward Gal zelf eigenlijk terug op 2010? U luistert naar de Terugblik... Het Radio 1 Jaaroverzicht. Wat ik gereden heb, heb ik gewonnen, dus dat is natuurlijk fantastisch. En dat zijn dingen, ja, daar durf je niet eens van te dromen dat het, dat het kan. 2010, door de ogen van... Edward Gal, ik ben dressuurruiter. Het <lacht> Ja, 2010 is echt het jaar van uh, Toys Lals en Edward, absoluut. Ja, want zonder zo'n paard had ik die successen ook niet uh, kunnen behalen. En soms kom je in de sport fenomenen tegen... die bijvoorbeeld gelijken kennen in de popwereld. De Michael Jackson, daar wordt deze totilas mee vergeleken. Het begon natuurlijk al in uh, april, toen uh, heb ik de wereldbekerfinale gewonnen uh, in Den Bosch. En uh, ja, dat was natuurlijk het begin van een, een heel mooi jaar. En daarna ben ik Nederlands kampioen geworden. Daarna heb ik Aken gewonnen, dus eigenlijk het wimmelden van de dressuursport. Of van de paardensport sowieso. En uh, in oktober heb ik uh, drie keer uh, goud gehaald op de wereldkampioenschappen. En dat was natuurlijk fantastisch. Nou ja, en het, het dieptepunt van dat jaar was natuurlijk ook weer de verkoop van Totals, Ja, Dat was eigenlijk wel, ja... Ja, dat was, dat was moeilijk. En zeker nadat je zo'n hoogtepunt hebt gehad met hem in Kentucky... en een week later, toen we thuis kwamen of anderhalve week later... ja, dan, dan hoor je dat hij dus verkocht is. Het is een prachtig paard, deze tien jaar oude hengst... Een afstammeling van de hengst Gribaldi. En ook met Gribaldi heeft Edward Gal successen geboekt. Het was ook een, een, een vriend, een, een, een maatje. En dan is het moeilijk om dan... Ja, daar moet je dan afscheid van nemen. En we wisten dat hij verkocht was. En toen heeft hij hier nog anderhalve week gestaan. En dan ben je hem dus gewoon nog iedere dag aan het draaien mee bezig. En dat was wel een hele moeilijke tijd. En daar komen ze weer. De passage. Ja, super. Ongelooflijk goed weer. Ik heb twee goede paarden op campri-niveau En dat is natuurlijk wel een fijn idee dat je gewoon wel weer door kunt gaan. Dus dat je wel aan de top kan blijven. Maar zo'n paard als Stotjas is natuurlijk heel moeilijk om weer te vinden. Je doet je best en, en je hoopt zo goed mogelijk te presteren. En ik hoop ook in 2011 dat zo uh, goed mogelijk te doen. Edward Gal, we gaan even naar Hilversum voor nieuwsflits. In Dordrecht is bij het gebouw van de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid opnieuw een explosief gevonden. De politie zegt dat het net als gisteren gaat om een explosief dat niet geladen is. Gisteren had iemand per sms gewaarschuwd dat er twee handgranaten zouden liggen op de parkeerplaats van de Milieudienst. Er is toen één gevonden en vandaag is de tweede ontdekt. De explosieven opruimingsdienst heeft hem meegenomen. Ambtenaren van de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid zijn dit jaar vaker bedreigd. Sommigen kregen een kogelbrief, vier auto's zijn voor het gebouw in brand gestoken... en sommige ambtenaren zijn op weg naar huis gevolgd. Achter de bedreigingen zouden huisjesmelkers zitten. En u bent weer terug in Café de Kroon in Amsterdam, waar aan tafel nog steeds zitten Liliana Ploemen, partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid, en Kaline Kleijer, noodhulpcoördinator van Artsen zonder grenzen. Eh, mevrouw Ploemen, weet u waar u was in januari, toen de aardbeving in uh, Haiti tot ons kwam? Volgens mij was ik uh, gewoon thuis uh, en uh, heb ik het op het, uh, op het internet uh, gezien. Um, nou ja, de Haiti wordt natuurlijk al jaren, maar Kaline weet daar meer van. Natuurlijk al jaren dat door uh, aardbevingen en en eigenlijk door alle rampen die je kunt voorstellen. Van corruptie tot ontvoeringen, tot eh, onnodige kindersterfte. Het, het is een, eh, ja ik ben er één keer geweest, het is een ontzettend tragisch land... waar mensen met eh, ontzettend dapper en moedig iets van proberen te maken... en dan weer een hutje opgebouwd hebben. En dan komt er weer een modderstroom en dan is alles weer weg. En dan komt die aardbeving weer om het geheugen nog even op te frissen een terugblik. Het geluid van 2010. is getroffen door een zware aardbeving. Volgens het Amerikaanse Geologisch Instituut had de schok een kracht van 7,0 op de schaal van Richter. This is CNN Breaking News. I'm Wolf Blitzer. We're here in the situation room. We're watching an awful situation unfold in Haiti where there's been a 7.0 earthquake. Ik wist gelijk dat het een aardbeving was. Mijn zoontje was vlakbij me, dus ik zeg rennen naar buiten. Enorm kabaal. Mijn broertje, mijn nest, mijn shirt, Leven ze nog of liggen ze onder het puin? Vena Nieuwelink heeft geen idee hoe het met haar familie, haar ouders en acht broers en zussen gaat. Bellen, internet, niets lukt. Ze kijkt de hele dag CNN. You are going to see a lot of death here. And in fact, that's exactly what we saw. Komt, komt er een beetje iets binnen. We willen niet denken, we willen de beelden niet zien. Maar we moeten, toch, we moeten ze toch zien, want.. Uh... Want u wilt toch weten wat er gebeurd is. Je moet, het, je moet het weten. Overal is een groot tekort aan water, voedsel en medicijnen. De hulpgoederen die wel in het land aankomen, bereiken vaak niet de plek van bestemming. Geduldig staan deze Haitianen in de rij voor een maaltijd en wat water. Zij zijn op het goede moment op de goede plek. And this moment we are food and water. Maar er zijn miljoenen mensen die dringend hulp nodig hebben. Dat kost tijd en die is er gewoon niet. De hulpgoederen komen dus maar mondjesmaat terecht bij de bevolking. Buiten de hoofdstad is de situatie zo mogelijk nog ernstiger. Het kleine vliegveld van Port-au-Prince weet niet wat dat overkomt. Na het instorten van de verkeerstoren worden door deze tijdelijke vluchtleiding... hulpvliegtuigen uit de hele wereld Haiti binnengeholpen. Roepen en dan even stil zijn om te horen of er toch niet mensen nog in het pand aanwezig zijn. Uh, dit gedeelte, zover ik kan zien, is het dak... Schuin ingestorten, dat betekent dat er aan, aan de binnenkant een, een holte zit waar mensen zouden kunnen zitten. Overal ter wereld hulpacties, ook in Nederland, proberen mensen te doen wat ze kunnen voor Haiti. Haiti voor Haiti. Uh, het klinkt prachtig. en Het stinkt hier wel weer. Ja, oui, là? ze si sont là, ils antwoordt oui. We is. het een cybercafé? Oké, okay, het was dus een internetcafé waar deze persoon onder zou liggen. Drie dagen geleden voor het laatste contact geweest. We hebben met ze gesproken, we hebben gevraagd: van zijn jullie daar? En toen kregen ze antwoord. Misschien wel te lang om nog te verwachten dat ze er nog levend onder liggen. De hulp aan het getroffen gebied in Haiti komt langzaam op gang. Komt onder andere van de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton. Ik ben voor iedereen die wil we water, Bijna 48 uur na de ramp liggen in de hoofdstad Port-au-Prince nog steeds lijken langs de kant van de weg. En bij een temperatuur van 30 graden wordt de stank voor veel mensen onverdraaglijk. Reddingswerkers hebben bij hun zoektocht naar mensen onder het puin vaak niet veel meer dan hun blote handen. Dat was mijn vader's huis. Dus so we lose het. Mijn moeder was... Nu, nu hebben we iemand hier. Meneer koenders, het is natuurlijk begrijpelijk dat er het een en ander aan chaos is. Maar ja. dat het zo chaotisch verloopt, is dat ook de hulpverleners te verwijten? Nee, absoluut niet. Dit is echt, een, een, een, dit, dit is echt de, de, de chaos van de situatie zelf. Ik denk vanaf dag één eigenlijk de Verenigde Naties de 24 uur per dag alles doet om het beste ervan te maken. Daar komt het eigenlijk niet in. Caroline Kleer leidde de missie van de Nederlandse artsen zonder grenzen in Haiti. We gaan het zo hebben over de chaos die we hier net ook weer in dat overzicht hoorden. Uh, maar eerst even terug naar het begin. Waar was u eigenlijk toen u voor het eerst hoorde van deze ramp in Haiti? In mijn bed. <laughs> thuis in Nederland? Ja, thuis in Nederland, hier in Amsterdam-Oost. En onmiddellijk eruit een vliegtuig in? Of hoe ging um, niet onmiddellijk. Een collega van mij die werd wel direct gebeld. En ik werd ochtends om vijf uur mijn bed uitgebeld... of ik onmiddellijk naar kantoor kon komen hier in Amsterdam. Ja. Want hoe, hoe, hoe gaat het dan? Hoe makkelijk kun je dan zo'n zo missie opzetten? En hoe snel ben je er? Nou, Als Arts Zonder Grenzen hadden wij al activiteiten in Haiti. We zitten daar al meer dan twintig jaar... Um, dus onze teams die op de grond zaten... die hadden gelukkig toegang tot satelliettelefonen. Dus die konden onze managers in Canada en in Nederland bereiken. Um, hoewel het contact heel moeizaam was... En zij zijn eigenlijk direct na de aardbeving al aan de slag gegaan... met het behandelen van patiënten. Want de ziekenhuizen die we daar hadden waren gedeeltelijk ingestort. Maar mensen kwamen evengoed wel... zelfs als het ziekenhuis volledig tot de grond gelijk gemaakt was... naar die plek. kwamen mensen alsnog naar die plek. Dus ter plekke zijn onze teams direct aan de slag gegaan. En dus voor ons hier in Nederland... ja, je wordt gebeld, je komt naar kantoor... je gaat direct alle registers gaan open. Mensen bellen al van, hé, hey, ik ben beschikbaar. We kijken naar onze noodvoorraden die we hier in Europa hebben liggen. En eh, er zijn dan op dat moment 50 mensen mee bezig waarvan sommigen kijken naar uh, bevoorrading, anderen zijn op zoek naar mensen. Ik was op zoek voor mezelf om, naar transport om hoe ik daar buiten de gebaande paden zo snel mogelijk naar binnen kon. Ja, maar dat was natuurlijk een groot probleem nou. daar. Het hele vliegveld lag in puin. Uh, hoe, hoe, hoe bent u uiteindelijk dan daar terechtgekomen? Um, wat wij meestal zien is dat het het makkelijkste is om naar een buurland te gaan en vanaf daar lokaal transport te zo zoeken. Um, dat hebben we dus in dit geval ook gedaan. Wij zijn de uh, de Dominicaanse Republiek, uh, zijn we binnengevlogen. En vanaf daar heb ik s ochtends vroeg een taxi genomen. Een, een, zo simpel? Ja, nou, het was niet zo simpel, want ik speel, spreek geen Spaans. <laughs> maar uh, ja, zo simpel taxi was het. Taxi is een vrij internationale term. Ja, en um, bijvoorbeeld die taxichauffeurs hadden zoiets... ja, maar wij mogen de grens niet over. Ik zeg, nou, dat, dat valt best mee in zo'n situatie. En dat bleek ook. Iedereen liet ons door op het moment dat we zeiden... we zijn van arts zonder grenzen, we moeten naar Porto-Prince. En wat trof om, u aan toen u aankwam? chaos en een vreselijke situatie. He, je hoorde het net al in het geluidsfragment... Je kan, je kan het eigenlijk niet beschrijven, en zeker niet zonder sensationeel te worden. Want u hebt al heel veel. wat gezien, ongetwijfeld. Dus hoe, hoe bent u daar dan ook van onder indruk nog steeds? Ja, ik, ik vergelijk het wel eens met de schilderij van Jeroen Bos. Uh, het, het, is, het is echt een vreselijke ramp. Een, een ramp van een schaalgrootte die ongekend was. Er lagen inderdaad overal dode mensen op straat. Er liepen mensen totaal verdwaasd en in paniek rond. Die paar uh, ziekenhuizen die nog opereerden of die. Plekken op straat waar medische hulpverdiensten werden, die waren compleet overstroomd. Wij mochten in onze auto's ook geen mensen gewonden meenemen, want dan kon je gewoon niet aan beginnen. En dan zou je nooit aankomen waar je heen moest. Maar een chaos, dus groter dan anders, zoals mevrouw Ploemen ook zei bij Haiti. Ja, je weet, gaat uh -huh. daar heel vaak uh, van alles mis. Het bestuur is ook niet uh, helemaal op orde. Is het daardoor een grotere chaos dan u zag bij andere rampen? Nou ja, laten we wel wezen. Er zijn twee dingen. Deze ramp was gigantisch, ongekend. Ja? Het is een gebied. Waar meer dan 3 miljoen mensen bovenop elkaar wonen. En, daar, en met constructies. Want dat was eigenlijk het grootste probleem. De gebouwen in Haiti zijn niet gemaakt op aardbevingen. Dus het feit dat er meer. Hè, de officiële cijfers van de, van, van de Haiti-overheid gaat over 300.000 doden. Of ja. dat, hoeveel dat er nou precies geweest zijn. doet er eigenlijk ook niet toe. Maar nou die ja. mensen zijn doodgegaan in gebouwen die ja. instorten. Dat, nee, dat was... Iedere dode is er één te veel. Maar er is natuurlijk wel discussie als het gaat uh, uh, over de berichtgeving. Hè? Inderdaad. Hoe groot de omvang van de ramp is. hans jaap ja. Melens, een collega van ons, heeft daar een boek over geschreven. Die zei: Ja, dat werd zwaar overdreven. En, en, en het risico daarvan is een soort inflatie. Weet je wat? Dat je op een gegeven moment ja. denkt: van Ja, klopt het nog wel? En uh, uh, gooi maar in mijn pet. Ik weet het niet. Ik heb daar pas laatst van gehoord. Een paar weken terug zag ik toevallig iets voorbij komen. En ik hoorde inderdaad dat hij het over 50.000, 60.000 mensen hadden. Wie weet? Ik weet het niet. De cijfers gingen ook vrij snel omhoog naar 200.000. Dat getal hebben wij heel erg lang gebruikt. En en toen een paar maanden later kwam de overheid van Haiti kwam met 300.000 mensen aanzetten. Om geld te krijgen wordt dan gezegd. Ik denk dat het tegen die tijd niet meer te zaken deed. En wat meer belangrijk is, is dat er 300 miljoen mensen getroffen zijn... door een aardbeving waar ruim 2 miljoen mensen van ontheemd zijn geraakt... die hun dak boven hun hoofd verloren hebben... en waar in ieder geval 50.000, 200.000, 300.000 mensen bij omgekomen zijn. Uiteindelijk doen die getallen er niet meer voor. Want voor mijzelf, 100 mensen is nog een begrip voor me. 1000 mensen is veel, 10.000 mensen begint al onwerkelijk te worden... Ja. Mevrouw Ploemer, maar kunt u zich iets bij voorzet toch nog even... over dat element van de, de, de, de berichtgeving? Want eigenlijk moet je het inderdaad, zoals mevrouw Kleij zegt... hebben over de mensen die getroffen zijn. Dat is al erg genoeg. Maar omdat je het dan nog aandikt... heb je het risico dat het een afrechtse krijgt. Ik geloof er niet zo in dat, uh, dat aantallen uh, dode mensen aangedikt worden. En ik geloof ook niet dat het aantal dode mensen... dat dat nou is waarom mensen geven. Mensen geven omdat ze de beelden zien, omdat ze zich... Uh, proberen voor te stellen hoe dat dan in hun eigen leven zou zijn... als de hele straat is ingestort en uh, he, uh, de, uh, de ziekenhuizen niet meer functioneren. Um, ik vind wel dat uh, zowel de hulporganisaties... en die doen dat uh, naar mijn ervaring tamelijk keurig... maar vooral ook de overheden... die moeten natuurlijk wel zo precies mogelijk uh, uh, die getallen weergeven. Al was het alleen maar... Kijk, vaak ook op Haiti, mensen hebben vaak geen geboortebewijs... hebben geen aanspraak op hun huis, geen aanspraak op hun grond. Alleen al daarom zou die registrering veel beter moeten zijn. Dat is uiteindelijk veel belangrijker uh, dan het aantal slachtoffers... wat dan, nou ja, waar dan een zekere marge in zou zitten. Ja. Elk, ieder mens die daardoor getroffen wordt, dat is er gewoon één te veel. Ja. Mevrouw Kleijer is uh, geld opgehaald in Nederland, maar in, in de hele wereld. Wat, wat is daarvan terechtgekomen eigenlijk? Want dat is de kritiek toch die je nu hoort. Er wordt niks met het geld gedaan. Ja, dat klopt. En het, is, het zit allemaal vrij ingewikkeld in elkaar. Zeker als je gaat kijken naar donorlanden... Um, maar wat ik voor artsen zonder grenzen kan zeggen... is dat wij binnen totaal 104 miljoen euro opgehaald Dat is een ongelofelijke hoeveelheid geld. Um, dat is wereldwijd, he. dat is zeker niet alleen Nederland. En daarvan hebben wij inmiddels negen, 94 miljoen uitgegeven. En wat is daarmee gebeurd dan, bijvoorbeeld? Um, voor ons geval, ja, wij hebben inmiddels... ik heb de cijfers hier, maar we hebben 28.000 tenten uitgedeeld. We hebben, dit gaat over 1 november... We hebben 165.000 mensen in de eerste drie maanden behandeld. We hebben 17.000 ja. chirurgische interventies gedaan. Ik, ik kan nog wel even ja. doorgaan. Ja, maar ik bedoel, dat, dat is toch wat mensen niet snappen. Want we zijn nu straks een jaar verder. Ja. En je ziet daar nog steeds mensen dakloos en, en, en in de vreselijkste omstandigheden. Ja, en dat is verschrikkelijk. Kijk, er zijn twee dingen daar. Allereerst, de ramp was van een schaalgrootte die onvoorstelbaar is. He, we hebben het over 2,5 miljoen, miljoen mensen die dakloos zijn. Aan de andere kant is er, zijn er ook nog wel wat vragen te stellen bij hoe de hulp... Diensten werken. Want dat gaat natuurlijk niet alleen over een aantal organisaties, dat gaat over het hele systeem. Dat gaat ook over de Verenigde Naties, dat gaat over overheden, dat gaat over geld dat geërmarkt is. Dat betekent dat op het moment dat ik jou geld geef voor de aardbeving, dat jij het alleen maar mag gebruiken voor de aardbeving. Mm -hmm. He, artsen zonder grenzen is op dit moment aan het zeggen: jongens, er is een cholera-epidemie in Haiti. 150.000 mensen. Uh, militairen. Misschien 150.000 mensen zijn ziek, waarvan inmiddels 3.300 mensen zijn overleden. En dan ligt er misschien geld om wegen aan te leggen, dan mag Precies. je dat niet voor zoiets aanwenden. En wij zien dat de andere organisaties en de UN niet het werk doen wat ze zouden moeten doen om deze zieke en doden te voorkomen. En dat komt onder andere doordat er geëermarkt geld is, wat ze alleen maar mogen gebruiken voor een bepaald doel en waar dus geen flexibiliteit is. Ook in omdat, wordt. omdat het ontbreekt op dit ogenblik, want er zijn net weer verkiezingen geweest die niet helemaal goed voorkomen lopen zijn, Althans, er is er echt veel kritiek op. Er ontbreekt aan een goed bestuur om wat dat betreft het heft in handen te nemen? Ja, en daar heeft de Verenigde Naties natuurlijk een grote rol in. Kijk, als organisatie vind ik dat wij verantwoordelijk zijn om te kunnen vertellen wat hebben wij met dat geld gedaan en is het efficiënt gebruikt. Daar ligt de verantwoordelijkheid van een NGO. De verantwoordelijkheid voor de situatie in Haiti ligt bij de overheid van Haiti en bij de internationale gemeenschap in totaal. Wij als een wereld hebben de mensen in Haiti. Niet op het best kunnen helpen, denk ik, inderdaad. Want u bent er in november nog weer geweest, hè? Uh, uh, wat zeggen die mensen daar zelf eigenlijk over? Want die, die hebben ook al die mooie beloften gezien van ons, de internationale gemeenschap. Nou, het is dubbel, hè? Er is natuurlijk ook een heleboel wel gebeurd in Haiti. Er zijn heel veel scholen weer herbouwd. Er zijn ziekenhuizen geopend. Er zien ziekenhuizen gebouwd. Die mensen hebben tenten gekregen en zeil en eten en water. Tegelijkertijd tijd leven er nog steeds ruim een miljoen mensen onder een lullig plastic zeiltje. Dus aan de ene kant zijn ze blij met de hulp die ze krijgen... maar aan de andere kant horen zij ook enorme bedragen circuleren... en vragen ze zich af waar wat dat gebeurt geld gebleven Wat is. Er zou op 10 januari een tv-uitzending zijn hier in Nederland... een jaar uh, later, wat is gebeurd met die 111 miljoen? Die gaat niet door, omdat blijkbaar het, het onmogelijk is om dat te laten zien... wat er met dat geld is gebeurd. Omdat er nog te weinig hulpverleners zouden zitten. Verbaast u dat? Je kijkt wel heel verbazingwekkend. Ah, het, het, het is nieuws voor me. <laughs> Ik wist niet dat er iets afgezegd ja. werd. Um, nee, bedoel, hè, er is natuurlijk een heleboel in de pers over Haiti te doen. Dus het is voor mij niet verbazingwekkend om te weten dat er vragen zijn. Ja, maar als je geld gegeven hebt, dan wil je natuurlijk ook graag weten... Hè, wat gebeurt ermee? En blijkbaar kan dat in ieder geval op, op dit moment niet, niet goed uh, maar ja, getoond worden. zonder grenzen. Wij krijgen ons geld uit privé uh, donaties. Hè. Wij nemen ook geen geld aan van SHO. Hè, de samenwerking, de hulporganisaties, de televisieactie... Die hier vorig jaar geweest is. Daar heeft Artsen zonder Grenzen ook geen geld van gekregen, omdat wij geen onderdeel daarvan zijn. Ja, maar toch, als u kunt um, laten zien wat u gedaan hebt, zou u denken, dat kunnen anderen dat toch ook? Ja, en ik hoop dat alle andere organisaties dat ook kunnen. En ik kan me niet voorstellen dat Nederlandse organisaties die over het algemeen vrij, transparant en hun zaak is op orde hebben, dat niet zouden kunnen. Mevrouw Plomme, u hoort dit allemaal, hè? u hebt bij Kornheid gezeten, dus ook zo'n organisatie. Uh, als u dit hoort, denkt u niet van, uh, ik moet daar gewoon weer aan het werk gaan? <lacht> daar kan ik mensen direct helpen, tenminste. Um, nee, nee, Nee, nee dat denk ik, eh, Soms denk ik dat wel. Omdat eh, zeker bij die grote rampen... Eh, ja, denk je, weet je, iedereen die iets kan doen, die zou iets moeten doen. Tegelijkertijd eh, denk ik dat het ook hartstikke goed is om te zorgen... dat er inderdaad eh, ja, genoeg, genoeg mensen bekend blijven met wat er eh, in de wereld ja toch eigenlijk allemaal een onrecht is en uh, ik vind dat je ook uh, ja dat ook de politiek de politieke partijen uh, echt verder uh, over de dijken moeten gaan kijken dan we de afgelopen jaren hebben gedaan dus uh, dat is ook een verantwoordelijkheid um, die ik uh, op me wil Niet neem. Snijden op ontwikkelingshulp zoals u eerder zei. Nou bijvoorbeeld ja. uh, en tegelijkertijd kijk ontwikkelingshulp gaat niet alleen maar over geld dat bewijst Haiti. Het gaat ook over een land dwingen om corruptie te bestrijden, om een land te dwingen om mensenrechten aan te pakken uh, en nou ja wat dat betreft is het wel jammer dat niet alleen financieel maar ook als het gaat over weet je wel pal staan voor mensenrechten dat dit kabinet het ook laat afweten dat dus vind ik buitengewoon teleurstellend gaat u nog weer terug mevrouw daar naartoe Haiti ik hoop er in januari heen te gaan ja Goed. Maar dat is voornamelijk voor de cholera-uitbreek nu. Ja. En misschien dat u ons dan wel kan vertellen hoe de stand van zaken op dat moment is... en wat er is gebeurd, ook met het andere geld. Niet alleen dat van artsen zonder grenzen. Voor dit moment dank u wel, Carline Kleijer. En dank ook Liliane Ploemen, partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid. We gaan weer luisteren naar Ben Melis en Justus Van Nol. Het Wikileaks toekomst voor spelspel. Geniet nu alvast van een verrassend 2011... Met Ben Melis en Justus van Oog. Eén enkele WikiLeak geeft je soms al het gevoel... dat we een verrassende toekomst tegemoet gaan. Maar als je een paar WikiLeaks slim op een rij zet... is het effect nog onvergetelijker. Gaan we. WikiLeak. Saoedi-Arabië wil Libanon binnenvallen om Hezbollah te vernietigen. WikiLeak. Saoedi-Arabië wil dat de Verenigde Staten Iran aanvallen. Wikileaks. de regering van Irak, ziet Saoedi-Arabië als de grootste bedreiging, niet Iran. 2011, Saoedi-Arabië reageert in het Radio 1-journaal. Buitenland. Deze aflevering van Radio 1-journaal wordt gesponsord door de regering van Saoedi-Arabië. Zijn de koninklijke hoogheid Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud verklaart het volgende. Er zijn in de wereld goede islamieten en slechte islamieten. In Saudi-Arabië wonen uitsluitend goede islamieten, de soenieten. Helaas wonen er in andere landen, zoals Libanon, Irak en Iran... ook een heleboel slechte islamieten, dat zijn de shiiten. De nobele soenieten en de verraderlijke shiiten zijn het al 1500 jaar oneens... over wie de juiste opvolger van de profeet Mohammed was. Nog altijd weigeren de shiiten hun ongelijk toe te geven. Saudi-Arabië heeft met voorgestelde vernietiging van Irak, Iran en Libanon... dus uitsluitend religieuze bedoelingen. De olieaanvoer naar het Westen zal niet in gevaar komen. Dit was een verklaring van zijn koninklijke hoogheid... Abdullah bin Abdulaziz Al Saud. En de Nederlandse publieke omroep dankt hem voor zijn financiële bijdrage. WikiLeak. Amerikaanse diplomaten in Irak... worden systematisch misleid door diplomaten uit Iran. 9 september 2011. Iran reageert. Buitenland. President Ahmadinejad van Iran sprak vandaag over de telefoon... met president Obama van de Verenigde Staten. Ahmadinejad herinnerde president Obama aan de aanslag op het World Trade Center... vandaag precies tien jaar geleden. 9-11 was volgens de president van Iran... grotendeels het werk geweest van inwoners van saoedi arabië Hij verwees daarbij naar onderzoek van de CIA, de FBI... de inlichtingendiensten van het Amerikaanse leger... en de verhoren in Guantanamo Bay. De Iraanse president vroeg Obama vervolgens... welke sancties de Verenigde Staten destijds ook alweer tegen Saoedi-Arabië hadden afgekondigd. Obama heeft gereageerd met een bombardement op Teheran. Wikileak. Rusland is een maffiastaat. Wikileak. Gasleveranties vanuit Rusland deels in handen van maffia. Wikileak. Rusland leverde wapens aan separatisten in Georgië. Wikileak. Poetin heeft geheime deals met Berlusconi. Wikileak. Poetin loopt de kantjes ervan af en komt vaak te laat op kantoor. Oktober 2011, reactie Poetin. Italië. Na afloop van zijn staatsbezoek van 23 weken aan Italië... verklaarde Vladimir Poetin... Silvio Berlusconi is mijn meest betrouwbare bondgenoot. Ik ben er altijd voor hem. En ik heb hem nog nooit een seconde laten wachten... want Silvio zelf komt ook altijd veel te laat. Wikileak. De Mexicanen kunnen de oorlog tegen de drugs nooit winnen. Ze zijn veel te traag en te onhandig voor de geavanceerde drugshandelaren. November 2011, reactie Mexico. Buitenland. Mexico heeft besloten alle drugs te legaliseren. In een experiment eerder dit jaar diende Mexico alle politieagenten en militairen al cocaïne toe... om de strijdlust te bevorderen. De drugsmafia werd binnen een maand verslagen. Mexico zal nu ook cocaïne gaan verstrekken aan alle medewerkers van staatsbedrijven en de nationale voetbalploeg. Wikileak. Op de klimaatconferentie van 2009 in Kopenhagen bespioneert Amerika landen die het met Amerika oneens zijn. December 2011 het Elfstedencomité reageert. Binnenland. De Elfstedentocht van december 2011 zal niet worden verreden omdat september en oktober 2011 al twee Elfstedentochten hebben plaatsgevonden. Tot zover. Wij wensen u een aangenaam en niet al te verrassend 2011. Dat waren ze voor het laatste middag. Ben Melers en Justus van Oel. We zijn er zometeen nog een uur, namelijk tot vijf uur... hier in Café de Kroon in Amsterdam, Rembrandtplein. En dan gaan we het hebben over de twee W's... Die ene is Wikileaks inderdaad en die andere is Wilders. Eh, over Wilders praten we met Dirk Jacob Nieuwboer. Die is van de Pers Dagblad en Brenno de Winter komt ons alles vertellen over Wikileaks. Want hij heeft daar goede contacten mee. Eh, bovendien straks tegen vijven het eh, eindejaarslied van Suzanne Mathijssen met haar Deformations. Dat allemaal zo meteen in uur nummer vier van de Terugblik. Center. Kies makkelijk de goedkoopste vlucht die bij u past. Worldticketcenter.nl Het echte vuurwerk zie je vanavond bij de VARA. Met de cabarettshow Gedoog, Hoop en Liefde. Met onder andere Erik Muiswinkel, Ronald Goedemond en Mike en Thomas. En het beste van de TV draait door van dit jaar. Vanavond de Audiashow om kwart voor tien. En het beste van de TV draait door om tien over elf. Allemaal bij de VARA op Nederland 1.